Het is negen uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De betogers op het centrale plein in de Oekraïense hoofdstad Kiev... willen hun verzet niet opgeven. Ze vast vaststaan de eis dat president Janukovits moet opstappen. Pas dan accepteren ze het akkoord van gisteren... en zullen ze het plein verlaten, zeggen ze. De oppositie zegt dat de betogers Kiev in handen hebben. Ze zouden onder meer het parlementsgebouw bezet houden. Er zijn onbevestigde berichten dat de president naar Garkov is gegaan. In het akkoord tussen de regering en de oppositie zijn afspraken gemaakt over vervroegde verkiezingen en over het inperken van de macht van de president. De staking op de luchthaven van Frankfurt is voorbij. Even voor middernacht ging het veiligheidspersoneel weer aan het werk. Sinds vijf uur vanochtend landen en vertrekken de vliegtuigen dan weer op tijd. De staking heeft 21 uur geduurd. Het vliegverkeer kwam bijna helemaal plat te liggen omdat veiligheidspersoneel passagiers hun bagage niet controleerde. Alleen overstappende passagiers werden nog geholpen. Volgens een woordvoerder van de Duitse luchthaven... hebben talloze gestrande passagiers de nacht doorgebracht op veldbedden. De medewerkers eisen een uurloon van 16 euro. Het aanbod is maximaal 13 euro. De Britse premier Cameron heeft premier Rutte bedankt... voor de Nederlandse hulp bij de overstromingen. Hij zei dat hij blij is met de inzet van Nederlandse bedrijven... die veel ervaring hebben met het bestrijden van wateroverlast.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 Tros. Nieuw show. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. 3,5 minuten over negen. Welkom terug bij het eerste volledige uur van de nieuwsshow. Wat gaan we daarin doen? Over een klein kwartier vertelt Amerika-deskundige Willem Post... over de voetangels en klemmen, en dat zijn er een hoop hoor... rond de benoeming van de nieuwe Amerikaanse ambassadeur voor Nederland. En daarna aandacht voor de nieuwe regels die internetbankieren veiliger moeten maken. Dat doen we met internetdeskundige Dirk Poot. En tot besluit van het uur laat gedragsbioloog Jan van Hoof... zijn licht schijnen over nieuw wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat olifanten in staat zijn elkaar te troosten. En dat zo is best met... belangrijk. Zeg het maar. Met een slurfje zo bij iemand anders in de bek. En een slurfje. Ja. Ja. Dus het is heel normaal wat ze daar in het circus doen ja. dat ze elkaar staart. Ja. Nou, dat je niet ja. denkt dat er iets raars aan de hand is hoor. Oké, okay, goed. Maar we beginnen gewoon met weggegooid geld. Ja, het werkloosheidscijfer in ons land nadert met rassenschreden de grens van 700.000. En dat zou een record zijn. Het kabinet Rutte zegt er dan ook alles aan te doen om zoveel mogelijk werklozen aan een baan te helpen. Deze week maakt minister Ascher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend... dat er 18 miljoen euro wordt geïnvesteerd in een banenplan... voor de industrie en de schildersbranche. Maar dit is eigenlijk maar een kruimel... want jaarlijks gaan er honderden miljoenen naar reintegratieprojecten. Journalist Rutger Bregman zocht voor de correspondent uit... of deze miljoenen investeringen eigenlijk wel zin hebben. En hij kwam tot een ontluisterende conclusie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, werklozenindustrie. Uh, hoeveel geld gaat er eigenlijk in totaal in om... Is het echt, de officiële term is een beetje activerend arbeidsmarktbeleid. Dus de pogingen om mensen die geen banen hebben ja, aan het werk te krijgen. Uh, en ze, dus dat is onderscheid van gewoon uitkeringen. En dan heb je het over ongeveer 6,5 miljard volgens de laatste cijfers. Dus 2011. Uh, cijfers, of, uh, nieuwere cijfers hebben we eigenlijk niet. Ja, dat is net zoveel als er aan de universiteiten wordt uitgegeven. Ja, en net zoveel als aan Defensie. Bijvoorbeeld echt een enorme kostenpost waar... Wat doen we, we daar allemaal voor dan? dan? Een heleboel. Uh, Heel veel gaat naar reintegratie, sociale werkplaatsen... loonkosten, subsidies, allerlei dingen. En ik wou wel eens weten van wat het effect daar nou van is. Wat we daarmee opleveren. En tot mijn verbijsting. Ik heb met vier hoogleraren uitgebreid gesproken. En het, als je dat vraagt, dan moeten ze eerst een beetje grinniken allemaal. Dan, uh, eigenlijk al twintig jaar lang is een beetje de communist opinio... Uh, bij uh, veel academici, dat heel veel van dit beleid niet geëvalueerd is... niet werkt, heel erg veel kost, soms een klein beetje werkt... maar soms zelfs ook averechts werkt. Dus dat sommige sollicitatiecursussen van um, commerciële bureaus bijvoorbeeld... dat je zo'n cursus volgt, een cursus kost 4000 euro... en dat je uiteindelijk een kleinere kans hebt om een baan te krijgen. En, en hoe, hoe komt zit dat dan? dan? Ja. ja, dat is fascinerend. Um, de simpele verklaring is eigenlijk dat mensen zelf uh, best wel goed weten... wat voor baan ze moeten zoeken. Uh, ja, Ze kennen zichzelf het beste. Dus als dan vervolgens een jobcoach gaat uitleggen... Van, ja, moet je daar niet op solliciteren of moet je dat niet doen? Ja, je bent toch een paar weken daarmee bezig. En in die weken tijd ben je minder zelf uh, op zoek naar... Van wat, wat denk ik dat verstandig is. En, nou, en dus dan gaan, gaan ze solliciteren die, op een als muziekleraar... omdat ze ooit wel eens vroeger in een beentje hebben gespeeld. Dat of zou zoiets. kunnen, ja. En je ziet ook vaak dat mensen dan onder een niveau uh, gaan werken. Ja. Maar goed, er zijn dus toch in ieder geval wel mensen... die daardoor werk krijgen, namelijk al die mensen die die cursussen geven en die jobcoaches. Absoluut, absoluut, ja. Maar dat is wel een erg cynisch argument om. Nou ja. <laughs> hoeveel zijn dat er dan? Dat zijn er toch ook best ja, veel. Ja. Maar er, dan dan moet zou je er iemand zeggen, aan van, verdienen. Als, dat is zo. Maar dan kan je het geld ook gewoon uitkeren, zou ik zeggen. Ja. Uh, maar goed, uh, dat is eigenlijk een ontluisterende conclusie. Mm -hmm. Waarvan we misschien wel een, een beetje hadden kunnen denken dat, dat het zo lag. Maar dat het uh, je, hebt, je hebt het nu uitgezocht en de, de cijfers zijn gewoon best wel vrij hard. Hoe komt het? Is er gewoon domweg niet genoeg werk? Dus mm. heeft het daarom, is het daarom boter aan de gallen gesmeerd? Nou, Mijn, mijn collega Jesse Frederik van de Correspondent... Die had er wel een mooie vergelijking voor bedacht. Je dus eigenlijk een beetje voorstellen dat, stel je voor, er is een nieuw programma... Uh, nieuw televisieprogramma's, uh, BN'ers op zoek naar kokosnoten, uh, heet het programma. Dat is op een onbeweld eiland en er zitten 100 BN'ers en er worden 90 kokosnoten begraven op dat eiland. En je gaat ze uh, gewoon kijken van welke BN'ers vinden een kokosnoot. Uh, en aan het eind van het programma blijkt dat er 88 kokosnoten zijn opgegraven van de, 99, mm -hmm. van de 90. Ja. Dan denk je, ja, dit, uh, zit er zitten er twaalf zonder kokosnoten. En de programmaleiding denkt dan van, ja, hoe gaan we dat oplossen? Hoe gaan we er zorgen dat, die, dat er meer kokosnoten worden Sturen gevonden? Sturen we Er toe. Er komt allemaal iets. Ja. Ja. Ja. Nou, wat ze dan doen, is uh, de programmaleiding bedenkt... Well, we gaan een nieuw trainingscentrum. Met allemaal trainingen van hoe je zo goed mogelijk een kokosnoot kan vinden. Nou, wat blijkt aan, aan het einde van de volgende aflevering? Ja, die twee kokosnoten die zijn nog wel gevonden. Dus zeg maar, in banentermen, de frictiewerkloosheid is, ja. is dan wel opgelost. Maar, er zit maar er nog het nog probleem steeds steeds zit natuurlijk niet bij... 10 zonder kokosnoot. Ja, precies het het probleem zit niet bij het aanbod, maar de vraag. Er zijn gewoon simpelweg te weinig kokosnoten. En dat is een beetje hetzelfde als nu. Uh, je hebt het over bijna 700.000 werklozen. Je hebt het over een kleine 100.000 aan vacatures. Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek. En dan gaan we vervolgens die 700.000 werklozen maar trainen en pamperen en betutteren. En weet ik wat allemaal. Om te zorgen dat ze die banen die er niet zijn vinden. Dus op zichzelf intuïtief is het natuurlijk heel logisch dat dit, dat dit niet zo goed werkt. Maar goed, uh, als je die trekt dan uh, nu nog wat uh, subsidies naar voren toe. Mm -hmm. 600 miljoen, wat ook nog een fors bedrag is, komt er nog eens bovenop op dit geld. Het bestaat mm -hmm. toch niet dat de ministerie. En een redelijk verstandige man zoals die, als je gewoon dit doet zomaar met de vinger in de lucht... en we zien wel wat er komt, stugger nog. Dat hebben we de afgelopen twintig jaar gedaan. En dat is ook al zo goed bevallen. Ja. Dat ja. bestaat toch niet? Nou ja, volgens mij bestaat het wel. wat <lacht> het gebeurt uh, waar je bij staat. Kijk, De vraag is natuurlijk waarom gebeurt dit? Hè? Uh, volgens mij... Volgens mij moet je kijken naar twee verklaringen. Eén is een soort van wat abstractere verklaring. Vroeger keken we naar werkloosheid als een probleem van de samenleving. Als een probleem van de economie. Die produceert niet genoeg banen en daardoor staan veel mensen aan de kant. En nu zijn we veel meer geneigd om werkloosheid als een individueel probleem te zien. Jo, jij hebt je een best? probleempje. Moet jij niet een zelfhulpboek gaan lezen? Moet jij, heb jij geen jobcoach nodig? Het is jouw schuld dat ja. je ja. geen werk hebt. Uh, ja, als je gewoon je schouders is onderzet, het, dan is, komt het wel goed. Heb je het gevoel dat, dat dat argument inderdaad... Uh, op het ogenblik de overhand heeft. Ja, absoluut. Ik bedoel, er zijn hele zelfhulpindustrie rondom ontstaan. Als je een beetje gaat kijken of het alleen over boeken verschijnen... over met titels als uh, ontslag, als nieuwe stap in je carrière... en uh, weet ik veel wat. Uh, dus, dus volgens mij is dat een beetje... dat is de abstracte maatschappelijke verklaring. Mm -hmm. Maar de simpele verklaring is... waarom doen politici dit dan, dit soort bedrijfsplannen? Nou, simpelweg is eigenlijk één reden. Ze willen iets doen. Je moet in ieder geval iets doen. Um, wat vinden Nederlanders op dit moment het ergste? Dat is niet een paar procent koopkrachtverlies of zo. Nee, dat is de kans dat je 50% of 60% koopkrachtverlies hebt, omdat je je maan kwijtraakt. Ik bedoel, dat is het ergste. Er is een recent onderzoek dat langdurige werkloosheid tot dat, dat erger is dan uh, echtscheiding. Dus we, een, we leven in een samenleving waar werk zo de kern is geworden van de moderne identiteit. Dat een politicus iets moet doen als die werkloosheid oploopt. En of het helpt, ja, dat is het. Dat is eigenlijk een tweede dus het vraag. is eigenlijk kan... voor de bune. Nou ja, ik weet niet of het helemaal voor de bune is. Ik denk dat, dat als je er ook wel daadwerkelijk in gelooft dat het, dat het helpt, is er is alleen geen wetenschappelijk bewijs voor. Maar Neem bijvoorbeeld is... die... een heel mooi voorbeeld zijn die uh, plannen van Mirjam Sterken. Mirjam Sterk is aanjager van uh, jeugdvrijheid. Dus, ja, althans, dat wil ze oplossen. Ja. Uh, wat had ze gedaan? Samenwerking met uitzendbureau Randstad. Van ja, wij gaan 10.000 banen voor jongeren realiseren. Het werden, geloof ik, iets, een, een dikke 8.000. Um, en groot nieuws. Van ja, nou, Mirjam sterke, lekker bezig. Uh, en de vraag is natuurlijk. Wat doet Randstad in een normale maand? Wat creëert het in een normale maand aan banen? Nou, heeft een econoom Ronald Dekker, laten Later uitgerekend bleek er ongeveer 20.000 te zijn. Dus het was een vrij slechte maand voor Randstad. Wel goede PR natuurlijk voor het uitzendbureau. Dus dit is een typisch voorbeeld. Er wordt enorm veel ophef om gemaakt. Van ja, we gaan, die, we gaan aan de slag met de jongeren. Maar ja, Banen, die, die kan je niet uit je hooghoed toven. Maar dan is er toch iets heel erg raars aan de hand. Jij gaat met die hoogleraren... die allemaal dit tot hun vakgebieden rekenen... Mm -hmm. uh, gaat praten. Ze zeggen, ja, er is eigenlijk helemaal geen onderzoek. Die mensen zijn er toch bedacht... om dit soort onderzoek te doen. Ja, en ze doen het ook. En ze roepen het ook al twintig jaar. Jan van Oers, hoogleraar aan de Vrije Universiteit die riep halverwege de jaren negentig al... A, laten we tenminste 1% van het budget altijd reserveren... voor de evaluatie van dit soort activerende arbeidsmarktbeleid. Dat is niet gebeurd. Sterker nog, als je wat Europese tekst hierop naslaat... dan blijkt echt dat Nederland een modderfiguur slaat. Het begint nu een beetje aan te trekken. Er zijn nu wat experimenten begonnen in zeven gemeentes. Straks komt er ook een onderzoek uit... van wat er naar sollicitatietrainingen in Amsterdam is gegaan. Dat is niet best, wat ik begrijp. Maar uh, dat roepen ze dus ook al echt een tijd. En, die uh, wetenschappers. Ja, maar, het is, maar niet. Het, is, het is nogal hardnekkig. Maar goed, je zegt, er is gewoon domweg niet genoeg werk? Is er niet uh, genoeg werk in het algemeen? Of, of is er wel een bepaald soort werk, maar zijn daar te weinig mensen voor? Dus zou omscholing nog iets kunnen opleveren? Absoluut. Kijk, dus er, zijn, er zijn een aantal van die maatregelen die wel iets opleven. Heb je het over een paar procent meer baankansen? Bijvoorbeeld een uh, loonkostensubsidie kan helpen. Moet je wel uitkijken dat er geen subsidieverslaving op de loer ligt en zo. Uh, je, je kan uh, iemand uit, inderdaad een kortdurende training geven om, weet ik veel, om, om te scholen tot uh, tot iets waar die snel mee aan de bak kan Geven Geef een jongeren glazenwasser cursus en hij kan daarmee aan de slag. Uh, maar je moet vooral niet te veel daarvan verwachten. Uh, ik, moet, ik moet nog wel een belangrijke nuance maken. Kijk, als ik nog even die kokosnoten metafoor heb. Yeah. Um, het zou kunnen, en er is enig wetens, klein wetenschappelijk bewijs voor... is dat als je die werklozen activeert eigenlijk... Euh, zeg maar harder laat zoeken naar een baan... dat er dan ook ietsje meer nieuwe vacatures ontstaan. Um, omdat werkgevers iets meer ja als soort van... Uh, hoe zeg je dat? Meer mensen aan de poort rammen bij de werkgevers... dat ze zijn geneigd iets meer kokosnoten te geven. Zo van ja, oké, okay, een paar... Maar dat levert er niet heel maar veel. Creëren ze nog maar wat uit. extra banen? Ja, als, als, daar is enig bewijs voor. Kijk, okay. de arbeidsmarkt, we zijn vaak geneigd te denken dat de arbeidsmarkt een stoelendans is. Maar het is een heel dynamisch gebeuren. Dus, maar het blijft erbij dat, dat er geen, eigenlijk niet een quick fix is voor. Dat, dat ons grootste probleem, namelijk de oplopende werkloosheid. Ja, dan kom je uiteindelijk in een rare soort spagaat terecht. Want je hebt zelf al aangegeven dat dat toch kennelijk de sfeer... een beetje aan het worden is in het land van mensen die geen werk hebben. Ja, dat is een beetje hun eigen schuld. Al of niet bewijsbaar. En ja, dan kan je moeilijk zeggen natuurlijk... jongens, uh, we investeren er ook niet meer in. Dus uh, we laten jullie maar gewoon nou, ja, uh, barsten. En het gevolg ervan, het, het wordt allemaal al vrij cynisch... De, ja. de, de belangrijkste uh, werkloosheid wordt vooral gedreven door economische groei... Uh, of het gebrek aan economische groei door technologische omstandigheden. Ik bedoel, wij gaan een eeuw tegemoet waarin... wat dat betreft is dit nog maar het begin. Hè? Ik bedoel, wij gaan een eeuw tegemoet waarin... Talloze banen vernietigd gaan worden door robots, door het automatiseren, door technologie. Er is een recente studie van de Universiteit van Oxford, en die heeft het wat de VS betreft over 47% van alle banen. Ik bedoel, um, we hebben de baan als soort van de kern van de moderniteit. Het is heilig dat je een baan hebt, maar dat wordt nog wel problematisch. Uh, want er zijn straks steeds minder banen, of er gaat steeds meer van dit soort, dit soort fracties. Dus de Arscher discussie zaterdag... gaat over acceptatie van de Asscher. Acher had het hier zaterdag over. Hè, op uh, vorige week zaterdag op het partijcongres. Van de PvdA. Toen zei hij van ja, de speech vat ik even als volgt samen. Hij zei: Ja, er zijn allemaal slimme mensen in Oxford en Harvard en zo, slimme wetenschappers die zeggen dat veel banen verdwijnen. Nou, dat is een groot probleem. Maar ik vind dat stom, want ik ben voor volledige werkgelegenheid. Wij zijn de Partij van de Arbeid, dus wij gaan nieuwe banen creëren. Eerlijk, gewoon echt kop in het zand. Hè? Gewoon, dit, dit zijn technologische trends. Ik bedoel, dit is over de 10, 20 jaar. Dit wordt, dit wordt wat dat betreft volgens mij er niet beter op. Um, dus ja, er moet een soort van omdenken. om Ja, maar te gaan hij beginnen. doet dus ook alsof je banen gewoon zomaar kunt creëren. Als je zegt banen creëren, dan, dan, dan wek je de indruk alsof dat gewoon, ja, gewoon een besluit is. Ja. We gaan banen creëren. Ja. Dat kan ook als je het Amsterdamse bos weer ergens anders neer gaat zetten. Ja, maar dat zo. wil het kabinet niet, hè? we moeten bezuinigen. Dus, nee, dat is het cynische. Ondertussen creëren, moet er wel een ja. bezuinigingsopdracht gerealiseerd worden. Dus da daar heeft het ook wel iets mee te maken. Als je kijkt aan de ene Zodat kant... Dit lijkt me toch wel een ideaal momentje... voor wat kamervragen, om heel eerlijk te zijn. Hoor. Ja, dat lijkt mij ook wel, ja. <lacht> ja. Ga jij Ga je zeggen even, Zijn we, klaar? we klaar? Ja, ja, ja okay. volgens mij zijn we er. We zijn er. Oké, okay, nou, dankjewel. Rutger Bregman ging Graag dus over bij. de vele miljarden... die omgaan in de werkloze industrie. Hij zocht het uit voor de correspondent... en... Uh, al die netwerkborrels, sollicitatietrainingen en omscholingsprojecten... Die, die werken dus eigenlijk maar een heel klein beetje. Misschien moeten we er gewoon anders tegenover gaan staan... dan de mentaliteitsverandering. Dat we niet meer zo ons blind staren op, op werk. Dat zou natuurlijk ook nog misschien een oplossing ja, zijn. Ja, en kijk, we zijn vaak ook blind aan het staren op betaald werk. Er is ook heel veel onbetaald ja. werk. Als, als we Nederlands zouden ophouden met vrijwilligerswerk... en weet ik wat allemaal, zou de hele boel hier ook in staat. Ah, Oké, okay. goed, dankjewel. Het wil nog steeds maar niet lukken om een Amerikaanse ambassadeur voor Nederland in te vliegen. President Barack Obama had graag gezien dat nog voor de nucleaire top volgende maand in Den Haag de diplomatieke post weer zou worden bezet. Maar het is de vraag of de president zijn zin krijgt. Hij had al eerder Timothy Browes voorgedragen als ambassadeur en de Amerikaanse senaat hoefde het deze week alleen nog maar af te stempelen. Maar de stemming werd uitgesteld. Met Willem Post, Amerika-deskundige van Instituut Klingendaal... gaan we praten over de perikelen achter deze bijna-benoeming. Goedemorgen, Willem. Goedemorgen. Hij was dus bijna benoemd en toen toch weer niet, want het wordt uitgesteld. Maar ja, dan moet hij toch wel een ambassadeur zijn... op het moment dat er zo'n belangrijke top is, of niet? Uiteraard. En, en ja, dat doet toch vermoeden... we <kuggen> moeten maar een beetje voorzichtig zijn... Hè? dat de volgende week of de week daarna die stemming in de Senaat alsnog zal plaatsvinden, want ja, zo langzamerhand kun je toch echt, echt spreken van, uh, van een politieke soap. Waarom, waarom stemmen ze niet? Ja, nou, daar zit toch wel een behoorlijk verhaal achter. Het heeft vooral uh, te maken uh, met, met ja, politieke chantage, anders kan ik het niet noemen, vanuit het congres waar je die enorme polarisatie hebt en uh, met name de republikeinen maar ook wel een paar democraten uh, brengen andere politieke onderwerpen op de agenda, bijvoorbeeld Libië hè, de hele kwestie van Benghazi, waar uh, destijds de Amerikaanse ambassadeur is, is vermoord en een aantal andere ambassade-medewerkers. En ja, Republikeinse hardliners, Lindsey Graham, een bekende senator, die voert die club aan, eh, die zegt van, ja, wij blokkeren alle benoemingen, en dat speelt eigenlijk al maanden in het congres, want we willen eerst, eh, ja, dat er nog veel beter wordt uitgezocht wat daar nou precies is gebeurd, we willen veel meer getuigen spreken. Dus een totaal ander onderwerp wordt nu uitgespeeld, ja, en... Ik noem dan, het is een wat zware term... maar toch maar eventjes het, het, het, het woord politieke chantage. Want ja, dat heeft in eerste instantie natuurlijk helemaal niets... met benoemingen van ambassadeurs en anderen te maken. Maar die, die, die man is verder wel oké. Okay. Nou, kijk, het, deze zit, zit man... Het zit hem niet in hem, bedoel ik. Nee, nou er is wel even wat gebeurd. We wachten overigens al 2,5 jaar op een Amerikaanse ambassadeur. In dat, Haag. dat is toch ook al raar? Ja, nou, dat ja. komt omdat de vorige Amerikaanse ambassadeur... Om, om, om privéredenen eerder is, is gestopt. En vervolgens kwam deze meneer Broas, een, een, een hele bekende Amerikaanse jurist. Dus op zich wel een zwaargewicht achtergrond. Die, die is dan in orde, zou je zeggen. Nou, even was er een incident. Hij had een, een verkeersovertreding begrepen. En wat alcohol in het spel. En nou, heeft een, een van de drie. Uh, reed ook nog wat te hard. S'nachts om half twee in de buurt van zijn huis. Um, en nou, hij heeft, heeft bekend één aanklacht. En twee andere aanklachten niet. Had zich ook wat verzet tegen de politie. Niet zo handig. Hij zou zelf ook gezegd hebben: het was een beetje dom. Maar goed, omdat hij één van die aanklachten bekend heeft. is er toen verder geen strafvervolging meer uh, gekomen. En ja, uh, Broas had zich teruggetrokken. Ja, want het was nog zeg maar onder, uh, ja, onder de rechter. Er zou nog uh, een, een eventueel een, een, een, ja, een strafonderzoek volgen. Nou, die zaak is geregeld. Maar dat heeft de zaak natuurlijk ook vertraagd. En toen kreeg je al het gedonder het afgelopen jaar in het congres. En Broas heeft, omdat hij geen strafblad kreeg, heeft hij zich opnieuw weer aangemeld... en gezegd van ja, nu is die zaak weg... dus ik wil wel weer ambassadeur in Nederland worden... het land van mijn voorouders. Maar Willem, je doet het toch geen 2,5 jaar over om iemand te vinden. Zijn we dan zo onbelangrijk? Nou kijk, Nederland is een, uh, een, een behoorlijk belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten. He, we, zijn, uh, we zijn actief, waar de Amerikanen ook actief zijn. Denk uh, Afghanistan, he, maar uh, ook elders. He. Dus op veiligheidsgebied, op buitenlandspolitiek gebied... zijn we een trouwe Amerikaanse bondgenoot. We zijn de derde investeerder in de Verenigde Staten. En als je kijkt naar directe investeringen vanuit Amerika... de afgelopen de eerste decennium van deze eeuw... waren wij zelfs het nummer één land. Dus Nederland doet er wel Toe. Nou ja, je kunt natuurlijk zeggen... de relatie is, is zo stevig. ik kan wel een stootje hebben. Dus het gaat zonder ambassadeur ook nog wel. Ja, maar dit is zo ga je natuurlijk niet met andere nee. landen om. En zeker ook niet met, een, met, met je bondgenoten. Um, en ja, we hebben de Nuclear Security Summit binnenkort. Dus ja. er moet een ambassadeur komen. Um, maar deze man, hè, die, die bro was... waarom zou hij eigenlijk ambassadeur mogen worden? Heeft hij geld betaald? Ja, het is zo. Dat is toch, de Amerikaanse ze politieke mee, cultuur. Ja. En wij knipperen dan altijd wel een klein beetje met onze ogen. Het is van oudsher zo in Amerika. Dat was al in de, in de, in de, in de eeuw zo. Ja, dat een president toen al helemaal uh, ambassadeursposten uh, weggaf. En een heleboel andere banen. Aan mensen die hem hielpen bij de... ...presidentiële verkiezingscampagne. En dat ging soms om duizenden banen. En pas sinds de jaren twintig van de vorige eeuw... zo'n 1923 kwam er een wet... ...waarin um, uh, een, een, een diplomatieke dienst werd opgezet. Pas sinds die tijd heb je ook burgerambassadeurs... ...die echt goed zijn opgeleid. En niet zozeer allerlei politieke benoemingen. Nou ja, dus dat betekent dat sinds 1923 zo'n 70% van de ambassadeursbenoemingen... dat zijn dan echt van die carrière-diplomaten... die langzaam opklimmen in de diplomatieke dienst... en dan hopelijk een keer een mooie ambassadeurspost krijgen. 30% gemiddeld is toch nog steeds zo'n politieke benoeming. Maar ja, Obama zit nu in zijn tweede termijn... wel over de 50 van politieke benoemingen. Mm. En daar zei ze meneer Bro als de een van. Want ja, Europa is wel populair. En dat is wel grappig, want Obama had toch duidelijk gezegd... dat juist dit soort politieke benoemingen... dat dat in zijn poppenkast niet voorkwam? Nee, of dat zou voorkomen? Hij heeft vanaf het begin gezegd, ook al in de, in de verkiezingscampagne natuurlijk... Uh, dat hij dit heel sterk zou verminderen. In eerste instantie, je weet, in Amerika wordt alles uitgerekend. Hè. Het eerste jaar van Obama was het ook nog maar zo'n 10% aan politieke vriendjes. Maar ja, inmiddels is dat dus veel, veel meer geworden. En, en denk erom, kijk, als jij dus heel veel geld voor de president ophaalt... Hè, dat, dat doe je nog niet eens zozeer direct persoonlijk... want er zijn, zijn limieten aan verbonden... maar via je zakenrelaties, mm -hmm. je grote netwerk... als jij zo'n zo 750.000 dollar of meer ophaalt... ja, dan komt een ambassadeurschap... In de buurt... Uh, op een aantrekkelijke plek in de wereld, komt in beeld. En, en weet maar... je, onder Bush werd bijvoorbeeld Ronald Arnold. de nummer één geldschieter van Bush. Die koos, daar gaat er niet helemaal alleen over... Hè, de president heeft ook nog wat te vertellen... Uh -huh. maar die koos voor Den Haag. Nou, Parijs, ja. Londen, Brussel, Berlijn, Den Haag... dat zijn populaire posten voor ambassadeurs. Jij zei net even, hij heeft Nederlandse wortels... Hoezo heeft hij Spreekt hij nog Nederlands misschien? Nee, dat denk ik niet. Want zijn ouders komen wel echt uit Amerika. Maar dan moet je verder terug okay. in de stamboom. Dat zal de eerste vraag worden, als ik hem zou kunnen spreken... van meneer Broos, leggen eens uit hoe dat zit met uw Nederlandse afkomst. Hij heeft dat voor de Senaat-Buitenlandcommissie verteld. Dat helaas zijn ouders... Wie gaat namelijk eerst door de Buitenlandcommissie? Dat is allemaal al goedgekeurd, onlangs. Dus die benoeming is eigenlijk... Ja, het is eigenlijk een dun deal, want de Senaat zal er heus wel mee instemmen. Want verder is dit echt wel een zwaargewicht. We maken trouwens ja, wel En ja, Wat is nou een zwaargewicht dan? Nou, een zwaargewicht is als iemand zijn sporen heeft verdiend... Uh, in de juridische wereld in Amerika, in het zakenleven. Hè? En zeker als je kijkt naar post als Den Haag... de trend is toch al dat ambassadeurs steeds meer een juridische achtergrond hebben... vanwege de vele internationale juridische instellingen in Den Haag. Nou, Mieke, je vraagt het wel terecht. Harry want, van Bommel vond het geen zwaar gewicht. Nee, maar goed, als je, je alleen maar de bio te lezen van deze man... Is ja. een van de topadvocaten van Amerika... Okay. en er zijn er tien, tienduizenden van. Dus ja, dat telt, dat telt natuurlijk wel... Overigens, ja, kijk, dat heeft de zaak ook een beetje vertraagd. Obama heeft zoveel uh, politieke vrienden benoemd. Daar zitten ook al wat brekenbeentjes bij, hè. Want uh, als je nou neemt uh, de ambassadeur die voor Hongarije is uitgekozen... ja, dat is de producer van uh, The Bold and the Beautiful. Nou, die ja. veel geld heeft <lacht> opgehaald nou, voor Obama. Maar daarvan zegt dan de Senaatscommissie van... jeetje, we hebben die mevrouw gevraagd... vertel eens iets over de strategische belangen die Amerika heeft in Hongarije... En ja, het staat Dan valt op, het stil? Ja, nou, ik heb nog even teruggekeken op, uh, op, op, de, op het internet, de Senaatswebsite. Uh, ja, dan, dan zegt hij mevrouw. Ja, ja, ja, strategische belangen. Nou ja, moeten we moeten wel wat met mensenrechten en zo, maar het was pijnlijk. En senator John McCain, de eminence grieze ja. toch van de, van de senaat. Weliswaar een republikein, maar toch wel behoorlijk gematigd, Die zei van, nou ik vind dat president Obama werkelijk fantastische ambassadeurs heeft uitgekozen. Ja, nou, ja. sarcasme was hem natuurlijk niet vreemd. Maar ja, dat, dat kleeft natuurlijk ook wel aan... Aan, aan het feit dat je zoveel politieke benoemingen doet... daar zitten die mensen tussen. Terwijl het ambassadeurschap van de Verenigde Staten... natuurlijk toch een hele serieuze uh, baan is. De, de, de, de, de, je wordt niet alleen maar verondersteld... toch uh, de sherry uit te schenken om vier uur s middags. Nee, je hebt een representatieve functie uiteraard. Maar je bent ook de nummer één van Amerika... in, in dit geval dan in Nederland. De hoogste diplomatieke vertegenwoordiger. En je leidt ook een... Ambassade. Dus je moet natuurlijk ook wel management skills hebben. Hè? Je moet je vaardigheden hebben. Het is wel bizar dat volgende week... Uh, de, de Foreign Service Association, zeg maar... Hè, de club van Amerikaanse diplomaten... die komt nu met, met richtlijnen. Dat hebben ze uh, in, in 1980 ook al eens geprobeerd. Hè? Bijvoorbeeld dat je iets Van een taal, toch van het land moet kunnen spreken. En dat je na zes maanden, als je ambassadeur bent, ja, toch eens even een rapportje moet, moet terugsturen waar het blijkt dat je de taal spreekt en dat je van het land op de hoogte bent. Er is nu een Amerikaanse ambassadeur die naar Argentinië gaat. Ja, en die heeft toegegeven voor diezelfde senaatscommissie. Ja, ik ben er nog nooit geweest. Uh, ja, ik weet er eigenlijk niks van. Argentinië is een G20-land. Dus, nou, zo zitten er een heleboel bij. Noorwegen, de A A Amerikaanse ambassadeur, die heeft over een, over een wat gematigde de Noorse partij gezegd, die partij is extremistisch. Later zijn excuses weer aangeboden. Ja, sorry, ik was niet zo goed op de hoogte van de situatie. <laughs> Geweldig, eh, Nou ja, zo, zo zitten er nog wel wat van die voorbeelden bij. Ja, en dat, ja, dat ondermijnt wel eventjes natuurlijk de positie van Obama... als het gaat om die keuze van de ambassadeurs. Okay. Maar hoe je het went of verkeerd, deze Timothy Broas. ik blijf het wel een zwaargewicht vinden. En, ja, en die komt gewoon, daar ben je van overtuigd? Ja, ik denk dat... Uh, Binnen een eh, dag of tien? Ik denk dat binnen twee weken dit gebeurt. Maar de Nederlandse pers had het massaal deze week al. Hè, dat hij deze week al door de Senaat zou komen. Nou ja, dat duurt dan nog even. Maar Obama... die uit het vliegtuig stapt in Nederland over een, over een paar weken al... ja, die moet een Amerikaanse ambassadeur aan de vliegtuigtrap uh, trap vinden. Kan niet anders. wil hey Willem, nog heel even. Is, hoe zit het nou met die, heeft hij die nou een affaire met <laughs> Beyoncé, uh, Obama? Dat willen we toch eigenlijk ook wel graag weten? Ja. Van ik, die zwoele ik, ik, foto's. Ik, ik, ik, kan kan ik die dan iets uh, <laughs> voor de Bolden, de Beautiful in Afrika nee. ook nog betekenen? <laughs> ja. Nee, maar... Nee, luister. Nee, ja, nee, ik bedoel, nee. Dat kijk. is toch wel een, een, een, een gerucht van, op, heb Willem, ik jou daar? Serieus, hè? Ja, nee, maar maar kijk, ik vraag het de, hem. Wat, kijk eens, dus de serieuze Amerikaanse kranten schrijven hier ook over. De Washington Post zou twee weken geleden met een enorme onthulling komen. En daar is niets van waar gebleken. Het bleek een Franse roddeljournalist te zijn. Die okay. denk ik uit was op zijn, ja, op, op, op zijn eigen publiciteit. Dus ja, een broodje aapverhaal. Oké, okay. goed. Jammer. Sorry, Mick. <laughs> goed. Nederland heeft dus bijna een nieuwe Amerikaanse ambassadeur. Willem Post in ieder geval van overtuigd dat het binnen twee weken rond is. Hartelijk dank voor je uitnodiging. Ja, geen dank. NOS Radio Olympia met Geo Lippens. Vers, hey vers, vers, vers uit Bad gestapt. Het is weer zaterdag. Ja, Kijk tegen Steven. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. Zeg, volgens mij heb je allemaal al uh, niet zo goed nieuws. nieuws hè? Nee, nee, nee. We hadden het uh, slalomtoernooi bij uh, de snowboardsters. Ach, en dan hadden ach, we twee ach. Nederlandse deelnemers. Nou ja, je hoorde het al aan de toon: Nicolien Zouwerbrij en Michelle Dekker. Ze zijn allebei niet door de kwalificaties heen gekomen. En uh, ja, dat was teleurstellend. Want we hadden het wel verwacht dat ze nog verder zouden komen. En Cornelissen sprak na afloop van de tegenvallende runs met Zouwerbrij.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 Dat is, uh, ja, dit is gewoon niet gelukt vandaag. Ja, en de afgelopen week lukte het ook niet, hè. Want dat was op de favoriete nou, onderdeel, de ze kampioen slalom. Maar ze laat niet door niet nee, is als het, ik het zo het hoor. Het is een vrolijk meisje. En ze wilde dus ook niet zeggen of ze stopt of niet stopt. Dat blijft allemaal nog een beetje doorspelen. Ze werd trouwens twintigste bij die kwalificaties. En ze had bij de beste zestien moeten eindigen om door te gaan. Nou, er was nog een Nederlands meisje. een stuk jonger trouwens, zeventien jaar. Die eindigde één plaatsje hoger, negentiende. Ook niet genoeg. Nou, dan zeg je, dat is balen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 Die muziek op de achtergrond trouwens, ik hoorde de Schotse doedelzakken. Ja, precies, ja. Ik weet niet waar ze waren. Maar goed, in ieder geval over een half uur, daar komt de knock-out fase. Die begint dan bij dat slalom toernooi zonder die Nederlandse vrouwen dus. En ja. over een uurtje ben ik weer terug. Ja, gezellig. Ja. My Friday night cruise <laughs> Gio, jullie ja. medaille muziek bij de, uh, ja, bij de Olympische Spelen. Traditie trouwens, hè? want uh, in 2000, Sydney, mooie Olympische Spelen. Toen was het al You Too met A Beautiful Day, uh, oh, dat toen echt dagelijks ja, op tv kwam. En dat helpt toch meestal wel nee, maar Ik denk dit, dat mensen dit herkennen, want die horen het steeds. Maar die weten misschien niet dat het van Bloutsoen is. Ja, nee, klopt. Bloutsoen maakt normaal gesproken hele andere muziek. Mm -hmm. Tenminste, iets minder uh, ja, opzwepend en zo. Maar dit is echt wel een, een heel pittig nummer. Promises of No Man's Land, zo heet het nummer... Wij krijgen hem straks. Uh, ongeveer ja. om kwart over tien. Zult u hem hier live voor aanbieden. Blijven meet. luisteren, zeg ja. ik dan, ah, Met ukelelen. Uh, dat zeggen wij nooit. Nee, he, nee stay tuned. Ja. <laughs> en Guido, we gaan zo langzaam een beetje aan het afronden. We pakken ja. nog twee uh, gouden medailles mee. Schieten dan naar de vijfde plek in het. Uh, ik schat maar wat hoor. Ja, neem maar als het lukt, hè? Want je weet het nooit. Hè, maar waar dus, zou dat dan op moeten zijn? Valt een tijdje. Uh, eigenlijk is het de afgelopen keren altijd misgegaan met ja. die Olympische Spelen. met die ploegenachtervolging. Dan maar gebeurde goed, ze dat echt wel in de voorfase. Precies, Echt? ja. Eh, nooit verder gekomen dan een bronzen medaille op de Olympische Spelen. Terwijl ja, de Nederlandse ploegenachtervolgingen op papier altijd de, de beste zijn. Maar ja, op papier ja. win je niet. Hè. Het is toch op het ijs. Maar is dat vanmiddag, die ploegenachtervolgingen? Ja, is vanmiddag. En uh, we krijgen dan uh, ja, de dames en, uh, en de mannen. En ja, ik, ik, ik verwacht inderdaad wel uh, dat, dat ze gewoon heel goed presteren. De mannen moeten tegen Korea in de finale. En ik heb het idee dat ze ja, met z'n drieën dat ze toch een stuk sterker zijn dan uh, die drie Koreanen. Ja, en die dames... Ja, de vrouwen die zouden ook moeten winnen. Als je kijkt hè, naar al die individuele afstanden... en de overheersing van met name de Nederlanders... zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Kijk, naar de 1500 meter bij de vrouwen. Ja, dan denk je, dan, dan moet dat gewoon uh, ja, uh, in de pocket zitten. Maar nogmaals, er moet altijd nog even geschaatst worden. En er hoeft maar één foute aflo aflossing te zijn. Er hoeft maar één dingetje mis te gaan. Ja, dan ben je die medaille kwijt. Behalve het lange schaatsen is er eigenlijk niet eens zo... ...waanzinnig goed gepast. Nee, nou ja, vandaag is alweer uh, pas weer prachtig... ...in dat rijtje van, van, van laten we zeggen, andere sporten... ...waar het gewoon niet goed gaat. Uh, we hebben het gistermiddag natuurlijk gezien... ...met, uh, ja, met het short tracken, of gisteravond eigenlijk. Daar werd heel veel van verwacht. van die laatste dag bij het short tracken... Shinky Knecht in de finale... ...Jorien Termors uh, uh, of op weg naar de finale... Bedoel, ja. ...want ze zaten uiteindelijk niet in de finale. De aflossingsploeg Relay, die zat wel in de finale. Er werden medailles verwacht... ...en uiteindelijk was het resultaat nul. Dus ja. wij doen het verschrikkelijk goed op de lange baan. Maar ja, daarbuiten is het echt een stuk minder. Hoe laat vanmiddag? Ja, uh, half drie, dan begint het geloof ik zo'n beetje. En dan krijgen we een, uh, nou ja, een aantal wedstrijden achter elkaar. Dus uh, dan moeten we er klaar voor gaan zitten. Dank je, tot over een uur. hè? Zeker. Ja. Met de komst van het plastic pasje en het geld uit de muur weten we het. Een pincode houd je ten alle tijde voor jezelf. Maar de regels waar we ons aan moeten houden om veilig te bankieren... Die nemen toe, want ook de criminelen zitten niet stil. Een van die nieuwe maatregelen is bijvoorbeeld dat de rekeninghouders verplicht zijn hun saldo regelmatig te controleren. Maar ja, wat is dan weer regelmatig? En als u dat niet doet, dan is de kans groot dat u zelf voor de kosten opdraait als uw rekening wordt geplunderd door cybercriminelen. Goedemorgen Dirk Poot, internetdeskundige. Het, het zijn altijd afschuwelijke slechte dingen als jij komt. Hij <lacht> ja. hey, ja, hey, reist ja. Heb je je eigen saldo nog gecontroleerd deze week? Uh, nee, ik heb het deze week niet gecontroleerd. Oh, jee. En dat, uh, nee, maar dat... Je durft niet. <laughs> ik heb er gewoon geen tijd voor gehad, joh. Ik bedoel, dat was eigenlijk voor mij een idee altijd. Ik leg geld bij een bank neer, zodat die voor dat soort dingen regelen. En ik zorg, ik, ja, ik moet mijn geld uitgeven en sparen. Ja, nou, en dat is taak van de bank, zou je Maar zeggen. je moet dus bepaalde dingen doen. En als je die niet doet, dan krijg je dus dat geld misschien niet terug. Hè? Tenminste, ah. De Consumentenbond en de Vereniging van Nederlandse Banken... hebben dus nieuwe regels opgesteld waar wij ons aan moeten houden. Ja, uh, maar dat vijf is. regels, ja. Die regels zouden gemaakt zijn om de consument beter te beschermen... tegen de willekeur van banken als je door als gevolg van phishing je geld kwijtraakt. Weet je, als criminelen op je computer inbreken, dan ben je geld, zou je geld kwijt zijn... en deze regels zouden de consument beter beschermen. Maar als je de regels goed leest, ben je eigenlijk gewoon... Uh, volledig aan de banken overgelaten. Er staan een paar hele rare dingen in, van nou ja, inderdaad wacht, wat je zegt. regelmatig langs gaan? checken, maar ook geen, geen illegale software op je computer zetten. Nou, wat is illegale software? Wie gaat dat bekijken? En betekent dat dat jij je hele computer aan de bank moet overdragen aan een forensisch expert... die jouw computer gaat bekijken voordat je überhaupt geld terugkrijgt? Oké, okay, we gaan eens dus even uh, toch langs. Beveiligingscodes ja. geheim houden. Dat is ja, toch Oké, okay, daar ja. hebben we het dan verder niet over. Tweede regel is ook nog wel logisch. Zorg ervoor dat uw bank pas nooit door een ander wordt gebruikt. Dat is ook duidelijk, ja. Ja, goed, dan heb je dus de derde. En daar had jij het over. Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur. Ja, daar ga ik al. Denk ik, ja, wat betekent dat dan? Ja, en dat is voor heel veel mensen is dat inderdaad gewoon. Ja, wat is een goede beveiliging? Je, je krijgt, als je een computer koopt, krijg je drie maanden een proefpakketje van een virussoftware. Heel veel mensen hebben niet eens in de gaten dat, dat, dat na drie maanden afloopt, bijvoorbeeld. Dus bij wie komt dat nu te liggen? En als je een Apple hebt, dan is er al helemaal geen uh, beveiligingssoftware, toch? Behalve van het bedrijf zelf. Uh, nou, gelukkig is er, is er ook voor Apple. Is er, uh, uh, is er open source uh, antivirus software? Oh ja? ja dat is... Hoe heet dat? Clem, uh, C-L-A-M, en dan een X, A-V. En dat is een, de, de Apple-versie van, van, van de klem uh, open source uh, antivirus software. En het leuke ervan eigenlijk is dat, uh, dat het, het idee van open source... is dat heel veel mensen samen over de hele wereld naar al die virussen lopen te kijken... die zo'n programma vangt. Huh? En wat je de laatste tijd hebt gehoord bij, bij de NSA-problemen ook... is dat er dus ook het vermoeden is dat in ieder geval uh, van die antivirusbedrijven... dat die ook virussen doorlaten als dat moet van de, de, de Amerikaanse geheime dienst. Nou, Met zo'n open source anti-softwarebedrijf... heb je niemand die onder druk gezet kan worden... door de Amerikaanse dienst om dat soort achterdeurtjes in te bouwen. Dus feitelijk ben je met die open source niet alleen goedkoper... want het is gratis, mm -hmm. maar je bent ook veiliger... omdat er helemaal niemand is die kan zeggen... deze software moet op zo'n manier ondergraven worden... zodat er nog een geheime dienst Wat doorgaan. was het Clem? Nou? Clem. C-L-A-M... En dan AV. AV. En bij, voor de Mac komt er nog een. We zullen terug. het eventjes op de ik ga site zetten. Ik ga ja. straks nog even twitteren over. Maar oh, goed, okay. maar nog even. Die goede beveiliging. Hè? Je ja. moet dus een goede beveiliging. Maar betekent dat dat een bank je kan verplichten om een beveiligingsprogramma te installeren? Betekent daar, dat? Daar, daar lijkt het wel op. Uh, anti Antivirussoftware wordt niet specifiek genoemd. Dus dat is wel weer uh, een, een, een beetje een, een punt van discussie. En dat is nou net weer van deze regels. Het, er zijn zoveel punten van discussie. Uiteindelijk. Ben je als consument ben je nog steeds aan de goden overgeleverd... als je je geld kwijt bent. En het idee was dat er gewoon een duidelijk reglement zou komen. En dat is er dus niet dat gekomen. Niet. En dat, waar we het al in het begin al even over hadden... dat je je bankrekening regelmatig moet controleren. En daar hebben ze wel bij gezet, iedere twee weken moet dat. Iedere twee weken, nou. Als u hiertoe niet in staat bent, dan moet u kunnen aantonen waarom niet... en of dit een goede reden is. Moet je voorstellen dat je voorstellen dat, dat je 15 jaar geleden... een brief van de bank had gekregen. Um, voor de beveiliging is het nodig dat u iedere twee weken... op het kantoor komt checken of wij uw geld nog wel hebben. Dat is feitelijk wat ze nu vragen. Oh. Dus ze hebben alles bij jou neergelegd. Weet je, want er zijn geen kantoren ja. meer. Want dat is lekker goedkoop. Er zijn steeds minder pinautomaten. Want dat ja. is lekker goedkoop. Je ja. moet het allemaal telebankieren gaan doen. Je blijft aan de bank betalen. De bank mag met jouw geld spelen. Want weet je, dat, daar gaan ze mee, mee de, de, de, de, de, de aandelenmarkt op. Alleen... Zelf ben je voor alles verder verantwoordelijk. Dus alles, alles wat vroeger wat de reden waren om naar een bank toe te gaan... Die zijn weg. Maar, maar die banken zeggen: uh, Ja, dit is allemaal wel zo. Maar het komt erop neer dat wij 99,9% gewoon uit gaan betalen hoor. Uiteindelijk. Uh, nou, ja, als dat zo is, dan kan je die regels wat dat betreft dan ook veel duidelijker maken. Veel minder kleine dingetjes. Nou, van, maar de Consumentenbond zegt daarover: We zijn eigenlijk blij dat er regels zijn. We nou weet je tenminste in ieder geval waar je aan houden moet. Ben je niet aan de willekeur van de banken overgeleverd. Tuurlijk. En het lijkt misschien allemaal niet zo bijzonder. Maar dat is het dus wel. Regels is beter dan geen regels. Hm. Maar. Ik vind eerlijke regels vind ik dan weer beter dan hele vage regels. Dus het is een goede, goede stap in de goede richting. Maar dan, nou, nou, moet, nou moet je zeg maar de banken zeggen... oké, okay, nu gaan we de consument ook echt beschermen... en ja. deze rare foefjes gaan eruit. Ja. Wat, ja, ja, dat... mij, wat mij eigenlijk verbaasde is... want er werd ook meteen een bedrag eraan gekoppeld waar het over ging. Uh, was dat nou 4 miljoen dat er weer was? Ja, nee, dat, dat... Het was een bedrag van niks, ja. vond ik in, eerlijk gezegd. Nou, ja, nee, in de eerste helft van 2013, dat staat hier tenminste... dat er 4 miljoen schade was. Ja, nou, dat, dat valt natuurlijk hartstikke ja. mee natuurlijk, uiteindelijk. Ik dacht dat het dus, op tientallen miljoenen ging. Ja. Nee, dit, dat hebben ze waarschijnlijk goed onder controle uiteindelijk. Ja. Dus dat geeft ook weer aan dat je, dat je, dat je dit allemaal niet bij de consument neer hoeft te leggen. Dit is gewoon het, het, het bedrijfsrisico van de banken. Nou ja, ik, ik, snap, ik snap die banken natuurlijk ook wel. Die denken, ja, mensen gaan ervan uit dat al, alles altijd volledig vergoed wordt als je. En uh, ze willen dus volgens mij alleen maar dat ze gewoon wat beter op gaan letten. Ja, maar laat het, gaat het dan ook zo vastleggen dat je beter moet opletten... en niet iets schrijven als gevolg waarvan je uiteindelijk het risico loopt... dat je je hele computer door een bank forensisch expert moet laten controleren... voordat je geld terugkrijgt? Want er staan van die regels in, kan je zeggen, als er zo meteen een discussie is... Um, wat, wat betekent illegale software, wat betekent up-to-date houden? Ja. Uh, ben Ik inderdaad? Ik, ik ben drie weken op vakantie geweest... Moet nou ik heb dan ik een week lang mijn saldo niet kunnen controleren. Dat, het, het, het, als je zulke soort dingen inbouwt, dan bouw je er niet voor niks in. De bank gaat niet zeggen, we willen deze regels niet hebben, hebben om ze niet te dat, gebruiken. Dan wil je reden hebben om te kunnen zeggen, we betalen niet terug. Ja. Dus als je echt open wil zijn naar de consumenten, dan zeg je van deze regels die gaan we veel strakker, veel minder kleine lettertjes, en wij nemen gewoon het risico. Wij zorgen dat er goede beveiliging gaat komen. Je hebt tegenwoordig, je hebt zeg maar, vroeger had je een pincode als voldoende. Nu heb je een pincode en een apparaatje. Nou, ik, het, is het, is, het is theoretisch mogelijk dat je zo meteen een pincode hebt... en een apparaatje, en misschien nog een, je mobiele telefoon... en dat alle drie die dingen aanwezig moeten zijn... in jouw contact met de bank, voordat de bank zegt... ik geloof wie je bent. Wat is nou het eerste dat mensen die dit horen moeten gaan doen uh, dadelijk? Um, als je echt, het eerste wat je moet doen is... Uh, geen uh, internet explorer meer gebruiken... Uh, maar ga naar Firefox. Firefox om het internet te surfen. Daarop installeer je NoScript... No script, geen script. Dat is echt. Ik twitter het zo meteen. Okay, ja. zo het voordeel daarvan kan we allemaal is. allemaal op de site zetten, hè? No script is ook weer een open source programmaatje... wat jouw computer, wat jouw browser beschermt tegen allemaal JavaScript aanvallen. En het is daarop gespecialiseerd. En de grootste lekken in jouw computer zijn JavaScript overal en je browser volg mijn JavaScript en Flash. Weet je waar je de filmpjes kan kijken? Nou, en die worden door dit programma. Dat is gewoon een add-in. En dat kan je alleen bij Firefox erin zetten. Dat heb je niet voor andere programma's. En dat houdt heel veel dingen voor je in de gaten. En dat maakt het alweer een stuk veiliger. Maar absolute veiligheid is. En dat kan iedere apen Iedereen. Er is een Heel goed. Ja, oké. Okay. Nee, ik, ik, ik ga het proberen. <laughs> nu toch over en Ik dacht, ben, en ben ik ook een. Ben als, ik, ook een als, het, als het niet lukt, ben dan, ik ook een. Dan, dan, als het niet lukt, dan nemen we volgende week half uur. Okay. Nee, ik bij computer oh. mee, gaan we het samen installeren, kijken uh. met de webcam mee, kan iedereen meedoen. Ah, dat vind ik een goed idee. Ja. Oké. Okay. Goed, dankjewel. Dirk Poot, internetdeskundige. En we spraken dus met hem over die nieuwe regels die de Consumentenbond en de Nederlandse Vereniging van Banken hebben opgesteld voor gebruikers van internetbankieren. Maar daar zitten dus nogal wat haken en ogen aan. Dat hebt u. Begrepen. Afgelopen woensdag verscheen in het wetenschappelijk tijdschrift Peer J een artikel van twee gedragsbiologen waarin zij verslag doen van hun onderzoek naar troost bij olifanten. En wat blijkt. Deze dieren vertonen troostgedrag. Als olifanten elkaar troosten... aaien ze elkaar op de geslachtsdelen of de mond met hun slurf. En ze maken er hoge chirpgeluiden bij. En soms nemen ze zelfs eenzelfde houding en stemming aan... als het dier waar het om gaat. Hoe bijzonder dit is, gaan we allemaal vragen aan... oud-hoogleraar gedragsbiologie van de Universiteit van Utrecht... Jan van Hoof. Goedemorgen, meneer van Hoof. Goedemorgen. Fijn u weer te zien. Uh, wij denken alleen dat die olifanten de hele dag uh, uh, met de slur van elkaar staart vasthouden... in rondjes lopen, maar dat schijnt niet het geval te zijn. Nee, nee, ze doen nog een paar dingen meer. <laughs> en, uh, ja, nou hebben we het bericht over troosten. En ik uh, vind het een heel belangrijk onderzoek. Het is wel zo dat de auteurs zelf, die praten heel voorzichtig over troosten. Die zeggen reassuring. En dat doen ze omdat ze eigenlijk die term troosten een beetje willen vermijden. Omdat dat allerhande ja, connotaties heeft waarvan je kunt zeggen... zijn we daar niet onterecht aan het vermenselijken of zo. Daar moet je altijd voor uitkijken. Reassure betekent zoiets van uh, uh, geruststellen. Ja. Op je gemak stellen. Wanneer een ander dier in paniek raakt en uh, geagiteerd is. Hoe doen ze dat? Uh, dat doen ze door erop uh, af te gaan. Uh, fysiek contact te maken. Bepaalde geluidjes te ja. maken. Dat noemen ze dan chirpjes. En dat doen moeders ook naar hun jonkies. Maar hoe Als... weten ze dan dat er wat aan de hand is? Ah, Dat er wat aan de hand is. Dat kunnen ze aan het geagiteerde gedrag van die dieren zien. Aan allerhande handen bewegingselementen weten ze. Die is die is Die is, die is rust. En... Uh, en ze kunnen vaak ook, niet altijd de aanleiding daartoe zien. Bijvoorbeeld, de dieren die daar bestudeerd waren, die lopen in grote clans. Nou ja, clans zijn bij Dat zijn in wezen half wilde olifanten. Die worden begeleid door een mahout. Als hij bijvoorbeeld een olifant straft of zo, dan kan zo'n olifant opgewonden raken. Maar hij kan ook ergens van schrikken, van onverwachte geluiden. Je ziet ineens, er zijn allerhande gedragsaanwijzingen. Dat je zegt. Wacht even, die is even die is uit, uh, uit zijn evenwicht. En uh, dan krijg je dus noodsignalen te horen... ook in de vocalisaties, in het geluid. En wat je dan ziet, is dat buitenstaanders derden, anderen, erop afgaan... lichaamscontact zoeken, die geluiden maken... met, met die de slurf. slurven de ander betasten... vaak met name in de mondregio betasten. Wat, wat, wat ze steken de slurf in doen. de bek van de ander. Ze steken de slurf in de bek van de ander... en ze, en ze strijken langs het hof en dat soort dingen. is zo'n slurfje natuurlijk ook heel geschikt voor... Eh, eh, ze zijn fantastische, manipulerend, handige organen. In de letterlijke zin des woords, handige organen. Yeah. En, eh, ja, en dan is de vraag inderdaad, wat betekent het? Ik herinner me dat um, in de 70 jaren deden wij in Arnhem onderzoekers van Zwaal ook bij aan chimpansees. En toen vonden we voor het eerst dat na een conflict. En we denken altijd, als twee dieren met elkaar een conflict hebben, dan zijn ze pissen op elkaar, dan hebben ze iets met elkaar, ze hebben elkaar geïrriteerd. En dat in de termen van die tijd was dat, nou dan heb je agressie. En agressie verstoort relaties, dus uh, dat is uh, dat. Maar wat we zagen, dat in sommige relaties, de twee die met elkaar in conflict waren geweest, dat die weer naar elkaar toe gingen, soms aarzelend, dan ineens van harte, elkaar omarmden en zo'n chimpansees dat doen elkaar vol op de bek kussen. En toen zei een onderzoekster die daar toen werkte... die zei, goh, dat lijkt wel verzoening. Dat lijkt wel verzoening. En toen viel natuurlijk de hele wetenschappelijke gemeenschap... over ons heen, want dat was in de tijd... dat het behaviorisme nog volop tierde. En zei, wacht even, jongens, hallo. Niet te veel voor hè? Ja. We hebben het over beesten. Ja. Kom nou, verzoenen. Maar... En toen hebben wij gezegd... nou, dan zullen we het daar ook niet meer over hebben. Ah. Dan hebben we het voortaan over PCAC'tjes. Oh. En dat zijn postconflict-affiliatieve contactjes. Ja, dan, ja, dan ja, hebben ja, dat ja, verklaart ja. veel. Ja, dat ja. Maar goed, is het ook een maar, daarmee teken... Daarmee hebben we het beschrijvend gemaakt. Is ja. het ook een teken van intelligentie? Um, Intelligentie is ook weer zo'n complex begrip. Oh ja, ja je dus Sorry, dan, dan zegt, zeggen mensen: die, Hé, hij gaat genuanceerd doen. Nee, dan moet je hem vooruitkijken. Nee, intelligentie, nee, ja. Dat invoelen, een bepaalde intelligentie veronderstellen. Exact, invoelen. Vergt bepaalde dingen. Bij intelligentie denken we vooral aan: is een dier in staat in een, in een probleemsituatie een oplossing te vinden die het er nog nooit eerder geprobeerd heeft, dan snapt hij dat. Maar eh, dit is ook een vorm van inderdaad invoelen. En we doen dat met een mooi woord perspectiefname. Ben jij in staat om vanuit jouw perspectief aan te voelen hoe een ander in de situatie staat. En daar zijn vele aanwijzingen voor dat mensen dat kunnen. En dat uh, olifanten dat ook kunnen. En u kunt op YouTube kun je filmpjes oppiepen... waarbij ze bijvoorbeeld als er een gevallen is... of een is in een greppel geraakt. Hoe alle anderen dat tetterend ook weer opgewonden omheen staan... en proberen zo'n beest eruit te tillen. Hoe ze een halfdooie die niet meer mee kan proberen op de poot te tillen. En dat term daarvoor is targeted helping, gerichte hulpverlening. Maar dat veronderstelt dat je in de smiezen hebt... waar een ander behoefte aan heeft. Wat zijn behoefte is, wat hij wil. En bij chimpansees kun je dat prachtig aantonen... ook in experimenten, dat ze snappen... dat een ander, dat is wat hij wil. Dat is wat hij wil. Nou, die perspectiefname, dat je vanuit de ogen... van die ander naar die situatie kijkt en zegt... oh dat wil hij blijkbaar. Dan help ik hem een handje. Bijvoorbeeld chimpansees. En dan kun je dat heel prachtig doen in experimenten. Eén chimpansee zit aan één kant in een verblijf. En de andere zit aan de andere kant in een verblijf. En die zou ergens bij kunnen, die ene, als die een heel speciaal gereedschap had. Die probeert daarbij te komen. In de andere kooi liggen. Alle handen zooi. En die ander ziet dat en die zoekt de passende gereedschap en geeft dat. Dat wil dus zeggen dat die doorden... Nou, dat soort dingen doen dus... Uh, olifanten gebruiken geen gereedschap zozeer. Maar we hebben deze sociale hulpverleding. Wat een moeder doet, ook bij haar jong. Dus we vermoeden de oorzaak van al dit soort gedrag. Dit soort empathisch gedrag. Is het wel nieuws wat er gebeurd is? Ja, het is nieuws wat er gebeurd is. Nou, wat er gebeurt is, is niet vind Je kunt het zien, nee, maar, goed, maar, nee, maar om dat het dat systematisch het te onderzoeken. onderzoeken en te gaan kijken wat gebeurt er nou precies, want wetenschappers hebben dan de neiging, en dat is terecht, en dat moeten ze om altijd te zeggen, kan ik het niet veel en veel eenvoudiger verklaren. Ja, uh, bijvoorbeeld troosten bij mensen. Laat ik dat voorbeeld even nemen. Een promovendus van mij heeft daar jaren geleden onderzoek over gedaan. Als er een dier een, een conflict verliest. Dan zie je dat hij in distress is, zoals ze het noemen. Uh, Allerhande gedachte uitzie Die is helemaal van de kook. Dan zie je dat een derde er vaak een buitenstaander erop afgaat. Dan zeg, je, goh, dat troost. Voordat je dat beweert, moet je wel hebben vastgesteld. wat denk je dat er dan met diegene gebeurt die getroost wordt? Gebeurt er, verandert hij iets? Wordt hij echt op zijn gemak gesteld? Kun je dat aantonen? Of kan het niet heel simpel zo zijn... dat degene die troost het niet doet om die ander op zijn gemak te stellen... maar om zelf veilig te zijn. Want degene die verliest in een conflict, die vraagt de pest in... en die reageert dat af op een derde. En dat de derde nou denkt, weet je wat, ik ga me even veilig maken... door dat te doen. En bij de olifanten was dat wel zo, dat dat inderdaad ja. effect had. En bij de chimpansees hebben we dat inmiddels ook. Dus het is... Veelzeggend dit onderzoek. Hartelijk dank voor uw uitleg. Wij spraken met oud-hoogleraar gedragsbiologie van de Universiteit Utrecht, Jan van Hoofdus. Na aanleiding van een onderzoek waaruit blijkt dat olifanten elkaar werkelijk troosten. Zometeen zijn we terug. Dan komt Rol Jansen praten over geroofd Nederlands goud. Bloodsoen komt zingen, Aafbrand Korsjes doet de boekenrubriek vandaag en Ivan Wolvers en Marion Bloem over Java. Tot zo. Ik kan de woorden nog niet vinden. Conclusies aan verbinden, maar zodra ze zijn gevonden Zeggen wij horen hoe het met de taal staat